11 uur. Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen roept de Duitse regering op de grens met Nederland open te houden. Berlijn denkt erover om vanwege de coronacrisis de controles aan de grenzen met Polen, Tsjechië, België en Nederland te verscherpen. Sinds 16 maart wordt in het noorden en zuiden van Duitsland al strenger gecontroleerd aan de grenzen. Noord-Rijn-Westfalen vindt een uitbreiding van de maatregel naar de Nederlandse grens overdreven. De deelstaat is bang voor nog meer economische problemen als het vrachtverkeer vast komt te staan in lange grensfiles. Regeringen wereldwijd moeten snel iets doen aan de toename van huiselijk geweld, zegt VN-chef Guterres. Hij roept op tot meer online hulpverlening en hij wil dat er meldpunten komen, bijvoorbeeld in apotheken. Vanwege de corona-uitbraak zitten veel mensen verplicht thuis. In landen als Libanon en Maleisië is het aantal meldingen... en hulpvragen van slachtoffers verdubbeld. Vanaf vandaag wordt bij veel meer mensen gecontroleerd of ze corona hebben. GGD's gaan zorgpersoneel testen en Bloedbank Sanquin en het RIVM... houden een steekproef onder 13.000 Nederlanders. Eerder konden ongeveer 4.000 tests per dag worden gedaan... en dat gaat nu naar meer dan 17.000. Met de extra tests wordt gehoopt dat zieke mensen sneller hulp kunnen krijgen... En dat artsen en ander zorgpersoneel veiliger hun werk kunnen blijven doen. Mensen met een koophuis zijn dit jaar 5% meer kwijt aan woonlasten dan vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen. De stijging komt onder meer door de toename van de onroerende zaakbelasting en de afvalstoffenheffing. Gemiddeld betaalt een huishouden met een eigen huis dit jaar 776 euro aan de gemeente. Het weer, vandaag eerst zon, het wordt 17 tot 22 graden... Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en vanavond gaat het soms licht regenen. Vannacht klaart het weer op, morgen en de dagen daarna opnieuw zonnig bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 ZFM. Met nu het ritme van ZFM. ZFM. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Heel erg leuk, dan zie ik dan ineens dat ik drie gemiste berichten heb. En ik wist dat dat ging gebeuren. En ik heb die instantie al gewaarschuwd van mensen, ik kan niet. Want ik heb dienst. Ik heb gezegd van nou, dan moet het even op een later moment. Even goed, komt het dan toch niet aan. Die instantie, die heet UW. Hey, dus uh, dat is even nog iets wat ik persoonlijk even kwijt moet. Maar goed, uh, welkom bij dit uh, tweede uur. Acht minuten over elf. Op uh, maandagmorgen 6 april. Uh, Save Me van cloud Dat is toch ook alweer uh, wat, uh, wat jaren oud. Ik denk zelfs uh, dat we een beetje in de jaren 70 uh, terecht uh, zijn gekomen. Maar goed, uh, we gaan straks praten met wethouder Gert-Jan Bluis. Want het is uh, wel de bedoeling dat we zowat elke dag... iemand wel van het college in uh, de uitzending uh, willen gaan hebben. Dan, dat betekent dat ik dinsdag misschien dan... Uh, wethouder Verheij gaat krijgen. En wellicht dat ik woensdag nog, nog eens een keer... de burgemeester aan de telefoon uh, gaat treffen. Dus uh, je weet het maar nooit. Um, dat uh, straks. Maar uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek... Uh, voor, uh, voor de mensen die dat uh, willen weten. Uh, met uh, wethouder Bluis gaan we het uh, straks hebben... over de impact en de gevolgen... die het heeft op het uh, sociaal domein. Want dan moet je denken aan bijvoorbeeld... het, uh, het, uh, ja, het verhaal uh, rondom... Het, uh, de, de mantelzorgers, want ja, die mensen die zijn er natuurlijk. Uh, de thuiszorg, uh, de, uh, het, je kunt het uh, zo gek niet bedenken... want het heeft uh, met heel veel dingen te maken. Uh, straks is het ook nog, uh, daarna om een uur of half twaalf... Uh, de bedoeling dat we Ben Zonneveld uh, gaan, uh, erin gaan halen. En die is toevallig bij de opnames van, uh, van het uh, paas... wat is het? De paasmis... Paarsmies. Ja, in ieder geval, er wordt iets opgedragen in de kerk. Daar is hij nu bij, dus dat, dat ga ik straks met hem doen. Want dat bericht kreeg ik ook net binnen. Dus daarom ben ik een beetje half afgeleid. En ik zie dat allemaal voor mijn me, voor me beeldscherm, zie ik dat voorbij schieten. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan we nog even een, een stuk muziek draaien. En dat is van ook hier iemand uit de buurt. En dat is Fabiana Dammers. Het verhaal van Dylan Thomas... Dat kent bijna iedereen. Tenminste, tenminste als je goed uh, literair ingevoerd bent, uh, weet je waar het over gaat. Het is een, uh, is een hoorspel uh, waarin op een, een, een gegeven moment één badplaats... of een plaats ergens aan uh, de kust van Wales van de een op andere dag verandert. Uh, nou ja, dat is misschien ook metaforisch... Uh, in de tijd waarin we nu leven. Je hoopt op een gegeven moment dat, uh, dat, dat als je de volgende dag wakker wordt... dat we dan in een andere wereld leven. Dat is een beetje kort de strekking van het verhaal. En wie wil dat nou niet in deze periode? Laten we het dan maar even over Under Milkwood hebben. It is night, starfall, and dreams pass by. over of colors in this pair. I place play. Ja, en dan stopt de cd-speler ermee. Maar dat komt dan mooi uit. Want uh, we hadden toch al een, een, een, een, ja, een programma-onderdeel in de planning uh, staan. <totstuk> Wat een toestand. Uh, ik krijg op een of andere manier het nummer niet goed. Ik krijg hem niet aan de telefoon. En uiteindelijk lukt het me dan toch. Ja, uh, uh, Supertramp, uh, wacht maar eventjes heel vijf. Uh, fijn. Uh, ja, was het ook. was het ook. Het was het, het ook. Dan zou je betekenen dat je tien minuten in de wacht uh, had gestaan. Maar goed, uh, dat gaat niet gebeuren. Want uh, we hebben je nu aan de telefoon. Uh, Goedemorgen. Want uh, het is een, een belangrijk onderdeel. Ook het uh, sociaal domein. Ik, heb het wel op een hele, ik zit wel op een hele cru manier. Ik zal nog even netjes afkondigen... dat ik bijvoorbeeld ook de pretenders heb gedraaid... en Fabiana Dammers, zo. Dat heb ik dan oh, okay. ook meteen gedaan. We gaan het hebben over het, het, de, de, de gevolgen op het sociaal domein. Nou zit ik zelf in zo'n adviesraad. Die, heb ik dan, die functie heb ik dan ook nog. Dus, dus ja, dat heeft inderdaad consequenties, toch? Ja, dat, ja, dat, dat, dat heeft zeker consequenties... want het is voor iedereen natuurlijk wel even een nieuwe werkelijkheid waarin we zitten. Mm -hmm. In feite, het sociale domein is mensen verbinden met elkaar, elkaar helpen en ondersteunen. Mm -hmm. En dat gebeurt veel fysiek. En ja, dat, daar ligt dus nu een groot probleem. Ja, um, waar, lopen, waar lopen de mensen dan eigenlijk tegenaan als het uh, daarom gaat? Uh, nou ja, waar de mensen tegenaan lopen is dat de zorg, de ondersteuning... ...niet altijd fysiek uh, geregeld kan worden. Mm -hmm. Dus er gebeuren dus nu veel... Ja, ja. Ze praten erover. Ja. En mensen zoeken ook naar andere oplossingen... ...om toch uh, zelf het oplossen... ...dus de zelfredzaamheid van mensen... ...groeit op dit moment... ...als, als gevolg van het feit... ...dat uh, de ondersteuning minder kan zijn... ...als gevolg van de maatregelen... ...van corona gebeuren. Mm -hmm. Dus, dus uh, uh, ja, uh, uh, het de nodige aanpassingen, denk ik. Want ja. ik heb uh, even die informatiebrief... ...die jij als wethouder hebt gestuurd naar, uh, naar de gemeenteraad. Ja. Uh, en daarin staat dat, er, dat het ook om, uh, ja, bijvoorbeeld met, met, uh, met uh, huishoudelijke zorg... ...voor mensen die dat dus niet kunnen... Ja, die, die, moeten dus, uh, die moeten dus daar naar binnen. Uh, maar stel dat... dan moet er ook nog iets van anderhalve meter afstand... of uh, helemaal niet in de ruimte. Dat las ik even gauw uh, in uh, de informatiebrief. Ja, dus, dus, dus wat, wat gebeurt er? Mensen zeggen het uh, zelf af. Uh -huh. uh, omdat ze zich bijvoorbeeld niet zo lekker voelen. Ik ja, moet geen verbinding maken met andere mensen. Dus dat gebeurt ook voor een deel. Uh -huh. uh, en aan de andere kant gebeurt het wel. En dan wordt er wel gekeken van dat het niet het maximale uur is, maar misschien de helft. En dan het noodzakelijke te doen. Mm -hmm. Want ze moeten wel die afstand in acht nemen. En ja. ook kijken van hoe die situatie is. Het zijn oudere mensen, die zijn kwetsbaar. Mm -hmm. Dus een heleboel mensen, oudere mensen hebben het ook afgezegd. ja. Uh, uh, is dat, uh, ja, dat, dat betekent dus dat er hier en daar ook ruimte uh, is maar aan de andere kant uh, zitten er ook weer mensen die dus niets uh, te doen hebben die met dat werk belast uh, zijn want dat, dat, dat, dat is het gevolg ook natuurlijk ziek daar is hetzelfde verhaal want dat mensen ziek zijn of kouden zijn en dus zeggen van ik ga niet ja. werken want dat is niet goed want het is gevaarlijk dus daar ook heel aardig wat uitval dus ja, dat, en dat vangt elkaar wel weer redelijk op. Ja. Maar ja, mensen kunnen wel gelukkig contact hebben met, ja. uh, met bijvoorbeeld de gemeente... over uh, hulpmiddelen en over uh, zaken die bijvoorbeeld uh, in het huis gedaan moeten worden. Als er een traplift moet worden neergezet, dan wordt er wel gekeken van hoe dat wel kan gebeuren. Ja. Dus dat is niet stil. Uh, dan is er ook nog iets met het vervoer. Ja, dat het vervoeren is, ja. is ook een... Want kijk, het zijn natuurlijk niet mensen die... Ja, net zoals ik, bijvoorbeeld even de bus pakken... En dan even inchecken en vervolgens uitchecken. Nee, er is ook speciaal uh, WMO-vervoer. Hoe, hoe zit dat ja. dan nu? Nou, dat, dat is dus ook een probleem. Want WMO er wordt alleen nog maar met, met busjes gereden... Om, om ook die afstand in acht te nemen... En ook hier is het weer hetzelfde verhaal. De mensen blijven zoveel mogelijk thuis en binnen. Dus het vervoer is teruggegaan naar ongeveer 10, 15 procent van de normale omvang. Ja. Uh, uh, en, ja, er zijn natuurlijk nog meer uh, onderdelen. Um, ik uh, denk bijvoorbeeld ook uh, aan uh, nou ja, uh, jeugdzorg, uh, dat soort uh, zaken. Uh, hoe, hoe staat het daarmee? Nou, jeugdzorg, jeugdzorg is dus... Je hebt dus uh, men, kinderen die dus verblijven in een instelling... Nou, dat, dat, dat loopt natuurlijk gewoon door. Ja. Maar er, daar is dus heel veel telefonisch contact met, met, met de doelgroep. Uh -huh. uh, dus daar wordt, komt elk, soms dagelijks contact met de, de, de zorgverlener en, en het gezin. Maar ook daar zie je dat men toch minder belt. Als je, uh, veilig thuis bijvoorbeeld, die dus uh, ook dat dus merkt... Dat er minder uh, aanmeldingen komen. Dus daar wordt wel opgeroepen. Omdat als het niet goed gaat, dat er toch contact wordt gezocht met Veilig Thuis. Ja. Omdat we dan toch zaken kunnen regelen. En dat kan je ook telefonisch doen. En als het moet, dan wordt er gewoon ook gewoon naartoe gegaan en de gesprekken gevoerd. Ja, uh, ook nog iets wat, uh, wat mij ineens, uh, ja, wat, uh, wat mij ook een beetje te binnen schiet... is het uh, verhaal uh, van mensen die bijvoorbeeld uh, in een, uh, in een uh, verzorgingshuis uh, zitten. Uh, bijvoorbeeld ook iets met dagverblijf of wat dan ook, uh, activiteiten. Dat, want dat ligt ook stil. Ja, dat ligt ook stil, ja. ja. Uh, dat, dus wat gebeurt er dus in, in, in de huizen wordt natuurlijk daar wel weer in voorzien... Uh -huh. Om, om daar wel meer aandacht aan te besteden. En er wordt ook heel veel gebeld met elkaar. Ja. En, en, en WhatsApp en, en Pluspunt heeft uh, een aantal activiteiten op het web gezet... waar je naartoe kan uh, ja. bellen, kijken. Ja, iedereen moet zich aanpassen, jong en oud. Ja, it, it, it, it, it, iedereen heeft het probleem natuurlijk. Ja, voor uh, ouderen is het er, er, extra erg, omdat die al minder buiten kwamen... En, en vaak alleen zijn, dus dan is het wel heel erg gevrang. En dat zie je ook regelmatig terug op tv, uh, het programma, zodat dat, uh, voor de programma's. Dat dat voor de ouderen echt. Uh, ja, nou, dat goed is. Ik, ik zag uh, even vanmorgen nog iets uh, voorbij komen: van. Uh, van uh, ja, ik zat naar een uitgestelde uitzending van Tegenlicht uh, te kijken. En dan zag je op een gegeven moment een uh, gezin aan de ene kant. En uh, opa of oma aan de andere kant, dat ging even om een verjaardag te vieren... en ze zat gewoon glas tussen en met een beetje met een telefoon uh, lopen, lopen rommelen. Maar dat is, dat is eigenlijk een beetje het uh, verhaal, uh, min of meer, hè? Ja, dat is, dat is, dat is het verhaal. En dat ze toch nog even in contact zijn. Maar mm -hmm. je kan wel met de telefoon natuurlijk uh, kan je bellen, hè. Gewoon mm -hmm. bel, bellen met elkaar. En dat gebeurt ook veel dat opa's en oma's door de kleinkinderen worden gebeld. Ja. En ja, dat gebeurt wel veel. Dus wat dat betreft helpt de techniek ons gelukkig in deze tijd dan wel. Ja. Dat, er, dat er veel uh, gebeld wordt met elkaar en ook met telefoon, telefoonbellen. Ja. En, en, en dat we elkaar kunnen zien en zwaaien en een grapje maken en een dansje maken voor je oma. Ja. Ja, dat, dat vinden, ja, dat gebeurt met mij thuis nu ook. Uh, in, kleintjes. In, in wat voor uh, opzicht dan? dan Wat moet ik, wat moet ik nou, dan... De, de, de kleinkinderen die je niet kan zien, nou dan kan je toch even bellen met elkaar. Ja, ja, ja. Dat contact hebben. Ja. En dat is voor mensen belangrijk. We zijn wat dat betreft uh, afhankelijk van elkaar. En dat komt er nu uit. En, maar je ziet ook hele mooie initiatieven. Ja. En uh, ja, we, we moeten er ons nog een paar weken doorheen slepen. Ja. Gelukkig is het weer wat mooier. Hè? Dan krijg je dat uh, als het de hele dag regent. En dan is het ook niet uh, echt lekker. Dus mensen ja. die naar buiten kunnen zitten op het balkonnetje. Of in de tuin. Nou, die kunnen daar wat. Gelukkig dat nu wel wat meer al gaan doen. Ja, bereiken, uh, bereiken er ook signalen in de zin van dat er uh, mensen zijn... die bijvoorbeeld toch ook het even niet meer zien zitten... omdat ze uh, zo lang binnen zitten? Dat kan me dan ook iets uh, bij voorstellen. Ja. ja, die signalen ontstaan nu wel een beetje ook in de jeugdzorg. Hm. Kinderen die normaal naar dagbesteding gaan... Uh, dat in zo'n gezin het een beetje te hoog oploopt. Nou, daar zijn wel oplossingen voor. Want er zijn wel plekken waar we kinderen kunnen opvangen. Uh -huh. Jeugdigen kunnen opvangen. En uh, ja, voor ouderen is dat gewoon best moeilijk. Dat is eigenlijk niet te doen. Maar die kunnen dus wel bellen. En de meesten zitten in een instelling waar dus daar ook aandacht voor is. Ja. Dus uh, het is, ja, het is gewoon echt behelden. Het is, uh, uh, uh, en, geduld, en geduldig blijven, denk ik ook, hè? en geduldig blijven en er moet erin, met elkaar de moed erin blijven houden. Ja, ja dat is, dat, dus, voor, vooral dat laatste is wel belangrijk denk ik. Ja, ja, ja. ja hoe, hoe, hoe. Nou, Eigenlijk willen dat ze wat meer op de televisie wat meer uh, daar aandacht aan besteden... in plaats van alleen maar praatprogramma's over corona. Ja, ja. Dus wat meer, uh, nou, wat, ik, misschien wel eens leuke oude films voor oudere mensen. Ja, ja, exact. Ik vind ik wat te weinig eigenlijk. Ja, Jij praat net als uh, de, dorpsgenoot Ben Zonneveld, want die is er eigenlijk min of meer een beetje ook uh, klaar mee. Maar ik begrijp uit hoofden van, van uh, een wethouder, die moet toch een beetje bijblijven als het gaat om uh, de actualiteit, denk ik, een beetje te volgen. Ja, dat blijf je heus voorbij. Ja. Op internet is alles te vinden, maar ik denk dat je op een gegeven moment, ben je er ook wel even klaar mee. Ja. Dus de, ja. de mensen die thuis zitten, helemaal. Ja. Ja. Dus, dus ik, ik denk dat ze nog wat meer entertainment uh, moeten gaan doen op televisie, zodat ja. Ja. mensen toch uh, het even vergeten. Gewoon even naar een goede film kunnen kijken. Misschien wel een film uit de oude doos. En uh, Ach, dat, dat, dat helpt. Een... Uiteindelijk moeten we gewoon voort. Ik heb een arsenaal aan uh, James Bond films uh, liggen, dus, uh, dus ik kan wel ja, even voort. ik niet zo goed. Ik heb het toevallig <laughs> laat ook even gekeken. Maar ik, ik, ik ben het niet meer van onder de indruk. Nee. Maar, ja. nee, maar ze kunnen hier en daar kunnen ze nog met een, uh, met een uh, hoe noem je dat? Uh, droog stukje humor, Britse humor erin. En, ja, ja, ja, uh, en dat, dat is wel mooi. Dat is altijd wel mooi. Ja. Goed, uh, Gert-Jan Bluis, ik uh, dank je hartelijk even voor uh, de bijdrage. Ik ben ja. nieuwsgierig wie ik uh, morgen uh, aan de telefoon heb uh, van het college. Het zal vast uh, een wethouder zijn, denk ik. Of zijn, ja, ja, ja, ja. Jullie, of zijn jullie er nog niet helemaal over uit, uh, van uh, wie ik morgen mag bellen? Ik weet het niet, nee. Dat krijgen we wel te horen. Dat wordt allemaal voor ons geïnteresseerd ge... natuurlijk. Dus, Volgens mij heb je Ellen al gehad. En, uh... Uh, Ellen heb ik niet gehad, die heeft Walter gehad. Dus, uh, en uh, ah. David is ook uh, bij Walter geweest. Dus, ja, okay. dus, dus ik uh, mag uh, het nu even met jou noemen, maar misschien uh, is uh, morgen Ellen of uh, woensdag uh, wel uh, iemand nog uh, bereid uh, om wat te zeggen. ja. Nee, maar ik hoop dat we het met z'n allen nog lang kunnen volhouden zo, ja. door elkaar te ondersteunen en elkaar te helpen. Dus ik roep op ook om dat te doen met elkaar en volgens mij gebeurt dat ook veel. Ja. Dus er ontstaat wel een nieuwe saamhorigheid en op zich uh, is dat ook heel positief. Dat denk ik ook. Goed, uh, dankjewel voor de, voor de bijdrage. Ik uh, ga weer even een stukje muziek uh, draaien, want daar zijn we denk ik uh, nu wel even aan uh, toe. Oké. Um, Oké, okay. okay. dat was uh, Gert-Jan Bluis. Dan uh, het stukje muziek van een cd die het dan wel doet. Want die anderen die deden het dus niet. Dus ik moet morgen een andere versie van Fool's Overture meenemen. Want dat was uh, de bedoeling dat ik die zou gaan draaien. Maar dat, uh, dat, zat, dat zat er even niet in. Ik uh, denk dat de cd-speler het niet helemaal uh, redt. Maar goed, uh, dit is ook wel denk ik een beetje positief. Simply Red and Come to My Aid. Ja, ja, ja, ja. Het ging niet helemaal zoals ik het hebben wilde. Dan, zie je, dan hoor je dus even gewoon een minuut lang stilte. Maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Voordat wij met Ben Zonneveld gaan praten, want die hangt inmiddels aan de telefoon... Uh, heb ik er nog iets te melden, want uh, dit ging al een tijdje uh, rond. Uh, want uh, er waren een aantal Haarlemse artiesten bezig geweest, uh, niet... Uh, ...nog in Zandvoort, maar wel erbuiten... ...want ze hebben onder andere bij... ...ik dacht, het Schoteroenhof... ...hebben ze uh, ook al uh, dat een en ander al gedaan... Acht Haarlemse artiesten die hebben dat gisteren ook gedaan en dat hebben ze nu een keer in Zandvoort gedaan. Nu Unicum en de Bodaan waren dit keer aan de beurt en die doen ze onder de naam Haarlem Zingt. De artiesten willen op de, deze wijze graag de bewoners en verzorgers van zorginstellingen een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd. En deze ludieke actie die begon zondagmorgen bij Nu Unicum en later kwamen de artiesten ook nog naar de tuinen van de Bodaan in Bentveld was dat. De organisatie eh, werd met een warm hart ontvangen en de locaties zijn van tevoren niet bekendgemaakt om groepsvorming te voorkomen. En de artiesten zijn begeleid door diverse organisaties uit Zandvoort en omgeving. Alles werd er gedaan om deze actie zo veilig mogelijk uh, uh, te laten verlopen en om de gebruikelijke afstand te bewaren. Halem uh, Zink, dat is een... Uh, ja, is min of meer een, een initiatief van een aantal artiesten. Uh, Leslie Rosbach, Mike Daanen, Ramon Koning, Rick van Egmond, Angelo Kok... Dean Molenaar, Michel Greven en Richard Jordaan. Dat waren degenen die, die ja. dat uh, dus doen. En ik denk dat ze dat de komende tijd uh, nog steeds gaan doen. Dan uh, hebben wij Ben Zonneveld uh, aan de telefoon. Uh, ja, ben, goedemorgen. Go goedemorgen. Uh, ja, gisteren... een, uh, ja. een zeer goedemorgen. Hey, die Maak Daan hè, ja. is toch een Zandvoortse zanger? Dat, uh, dat lijkt mij ook. Maar die wordt uh, nu gewoon onder uh, Haarlem uh, ah. zingt, denk ik. De, ja, ja, ik ah, weet goed. het niet. Ik, ik, ik, ik denk. <laughs> Ja, het, het... Hij, wordt, hij wordt ingelijfd door, uh, door Haarlem Zink. Ja, maar okay. volgens mij is het inderdaad wat jij zegt. Het is gewoon de Zandvoortse uh, ja. ja, straatzanger. Ja, dat dacht nou, ik ja, ook. Straatzanger, ja, je, Een Zandvoortse zanger. Die, die, die, je maait met het uh, uh, Nieuw Unicum verhaal en de Bodaan een klein beetje de, voeten voor mij, de gras voor mijn voeten weg. Want ja. ik was van plan, en ik ga het ook nog zeker doen, mm -hmm. de groeten doen aan alle inwoners van de Bodaan en Nieuw Unicum. En ook aan de verzorgers, ja. omdat daar toch een, uh, een strikt bewind van bezoek en niet bezoek uh, heerst. Mm -hmm. En uh, al die mensen doen een hoop werk. Dus de groeten van Antwoord aan Unicum en aan de Bodaan. Ja, Dan dat, dat... had ik jou nog beloofd om uh, te kijken in de krant naar iets positiefs. Ja, hebben we dat? Nee, helaas. Maar uh, ik heb de hele krant uitgeplozen. Het is één bonk lende, Maar ik heb toch iets positiefs gevonden aan de achterkant van de krant. Staat namelijk het weerbericht. En dat weerbericht en... is al uh, dagen goed. Ziet het voor de aankomende dagen en paasweekend uitstekend uit, Jaap? Ja, uh, dus we moeten gewoon in onze tuin of in het bal balkon zitten. En uh, voor de rest uh, moet je gewoon uh, je gemak houden. Uh, boek pakken, uh, het nieuwste boek van Marco de Meester, maar even bijpakken, denk dat ik dan. Ja, ja, Ja, toch. Hoe, uh, hoe leuk kan het uh, leven zijn eigenlijk in dat opzicht? Dus. Ja. ja Nou ja, uh, je hebt uh, van het weekend gezien dat het allemaal uh, redelijk verlopen is. Uh, we hadden het van de week een keer over de verkeersregelaars. Ja. Die waren uiterst vriendelijk gisteren bij, uh, bij Unicum. Mm -hmm. En uh, mensen gingen ook niet allemaal naar het strand. Mensen hebben nu eigenlijk goed door wat er aan de hand is, denk ik. Ja, um, nou ja er zijn, er zijn wel positieve berichten om, omtrent de bak LN, denk ik dan. Het schijnt zich te stabiliseren allemaal. Dus dat, dat, het, het loopt wel op, maar niet zo hard als een, een tijdje terug. Ik uh, ga dat beleven, Jaap. Ja, uh, dat is het enige. Uh, nou heb ik me even laten vertellen dat je even uh, luisteren, vinkje in een kerk. Ja, wij uh, zijn bezig met de kerkopnames en dat gaat over Pazen. Ja, de kerkdienst wordt opgenomen geloof ja, ik. Ja, dat wordt... Dat wordt uitgezonden aanstaande zondag om 1 uur, mm -hmm. via Kanaal 40, uh, wat normaal de tekst tv is, wordt dan een uitzending van uh, CFM TV. Ja, uh, dat zal uh, Leon uh, van S morgen dat ook nog, uh, nog een keer herhalen, dus dat is, dat is dan heel fijn, dat, dan, dan, dan maaier je het gras voor de voeten van Leon weg. Ja. <laughs> Zo zijn we lekker bezig uh, denk ik, hè? een beetje het gras ja, maar... uh, wegmaaien voor iets <lacht> voet. Het is dus wel positief. <lacht> Ja, nou ja, goed. Uh, ik, ik weet niet, ga je nog een boodschap doen vandaag? Of uh, laat je het weer erbij? Uh, ik ga een stukje fietsen vandaag. Toch wel? Ja. En zo min mogelijk mensen tegenkomen? Ja, met de, met de fiets is het wat makkelijker. Uh, nog iets, want uh, ik had net de uh, wethouder Bluister even aan de telefoon. En die vertelde ja. van, ja, het is allemaal heel erg bak -ellende. Ik zeg, ja, slaat je aan wat uh, Ben Zonneveld min of meer zegt. Ja. Want uh, dan wordt het, uh, het, we worden er niet allemaal vrolijker op. Hij zegt, uh, en hij breekt eigenlijk een lans, uh, de publieke omroepers zouden toch wat meer aan entertainment moeten doen in deze dagen. Ben je ervoor? voor? Ja, ik, ik ben daar wel voor en uh, ik, denk, ik denk dat wij uh, zeker met dit programma aan entertainment doen. Ja. Uh, ja, je, je kan hele programma's optuigen, maar ik denk dat het informeren met leuke muziek eromheen gewoon het beste is. Dat, uh, dat, dat, dat doen we dan, maar dat is dan uh, even beperkt tot twee uh, uur en dan ook nog één ja. persoon uh, die dan binnen moet komen. Ja, Want als we hier de... meerdere ja, personen. We gaan niet met z'n vijven gaan staan. Nee, dat lijkt mij ook niet uh, verstandig. Uh, maar goed, dat, uh, dat is uh, beleid. Dus daar uh, passen wij ja. ons uh, dan op aan, weet je. Dus, uh, dus ja, ik, uh, ik, ik doe ook niet moeilijk. Als ik uh, woensdag uh, klaar ben, dan, uh, dan hoor ik wel wanneer ik weer nodig ben. Ja. Dus uh, ja. Ja. aan de andere kant, ja, we kunnen met, uh, met inbellen en, uh, en gasten zoals uh, Marco en uh, de wethouder en uh, de, de groeten aan. Ja. Dan zijn we toch redelijk met een heleboel presentatoren bezig om het leuk voor elkaar te krijgen. Lijkt mij ook. Ik, uh, ik, ik spreek je morgen weer en dan uh, met een nieuwe groet uh, voor, voor, uh, voor de zandvoerse instelling of wat dan ook. Gaan we doen, ja Tot o morgen. Oké, okay, dankjewel. Dat was uh, Ben. Uh, die, uh, die, die laten we even voor wat dat is. Want anders dan... Uh, hij zal... Gaat hij over? Nee, hij gaat niet meer over. Het is altijd leuk met die telefoon met die toestellen dat je dan op een gegeven moment uh, nog iets uh, gaat horen. Uh, support your locals, zeg ik dan altijd maar. Maar goed, die gaan we dan ook, uh, uh, gaan we dan ook maar uh, even erbij uh, pakken, want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 Just feel empty, could you stop?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 mm was dat met uh, genoeg haalvast. Ik denk dat, dat dat wel een beetje past uh, bij uh, de tijd waarin we leven. Relapse uh, was um, opnieuw eigenlijk... Uh onder de belangstelling gekomen vanwege de clip... die Wendy Moore een paar weken geleden al online heeft gezet. Maar dat gebeurt precies op het moment... dat eigenlijk alle strenge maatregelen werden genomen... om dat vervelende virus in te dammen. Nu draaien we gewoon dat nummer om met reden. De reden dat is dat wij gewoon ook... Uh, ...vinden dat we de Nederlandse muzikanten een hart onder de riem moeten steken. Is een oproep gedaan vanmorgen door de Buma Stembra... ...om zoveel mogelijk als radiostation, of wat dan ook, wat je dan ook bent... ...om uh, Nederlands materiaal te gaan draaien. Nou, daar uh, geef ik dan uh, sowieso dan maar gehoor aan. Dus dat doen we dan. Ook deze volgende, die komen uit Rotterdam, Pact of Steel van Sammerhoes. was dat van uh, niemand minder dan Sammer Roes. Uh, dat bracht de tijd op uh, bijna zes minuten voor twaalf. Uh, dat betekent dat we zo'n beetje aan het eind uh, zijn gekomen van het uh, programma. Want ja, morgen is er dan weer een dag tussen tien en twaalf. Uh, dan uh, zit ik er uh, of sta ik weer hier. Dus mensen die uh, hier met die webcam uh, kunnen volgen, die kunnen alleen de achterkant van me zien. Die zien ook dat ik uh, zwarte handschoentjes aan heb. Ja, dat, uh, dat zijn allemaal gewoon uh, extra maatregelen die je neemt. Ik ben wel de enige die in het studio zit, maar ik wil het wel uh, zo netjes mogelijk uh, achterlaten als er weer straks iemand anders uh, gaat komen. Vanaf uh, donderdag, uh, mensen, gaat dat uh, gebeuren. Thomas de Jong mag het dan overnemen. Uh, en dan is het net uh, gewoon een vette uh, loop uh, binnen uh, deze omroeporganisatie van wie er dan daarna weer gaat komen. Dus, uh, de roosters worden misschien al opgesteld... zonder dat ik al weet wie dat moet gaan doen. Uh, als we dan toch nog hebben over uh, Zandvoort... en wat gerelateerd is aan Zandvoort. Want ja, uh, er zou hier in uh, mei een, uh, een circus uh, komen. Maar ik denk dat je uh, nou, die streep... die kun je erdoor uh, doorhalen. Want dat is al eigenlijk al meer of meer bekend uh, gemaakt. Maar of uh, überhaupt uh, deze Formule 1-auto's... nog uh, in actie gaan komen dit jaar. Ik zelf heb daar ernstig mijn twijfels over. Ik denk... Überhaupt dat het uh, misschien helemaal niet uh, meer doorgaat. Maar ook daar zijn ze creatief. Want uh, ze zijn nu bezig om geen auto's te maken... maar beademingsapparatuur. Het is wel uh, al een beetje gedateerd nieuws. Maar goed, ik, ik, zeg, ik zeg dat vertellen toch. Want uh, inmiddels had het uh, Formule 1 seizoen... inmiddels al vier races uit moeten zijn. Want afgelopen weekend stond uh, de Grand Prix van Vietnam op uh, de kalender. Maar dat is zoals bekend ook uh, uitgesteld... of afgesteld, hoe je het maar noemen wilt. Uh, inmiddels zijn uh, een aantal teams die in Engeland opereren bezig om beademingsapparatuur te maken. Uh, dit is allemaal nodig voor de ernstige gevallen voor de mensen die uh, lijden onder dat virus, want uh, ja, uh, het slaat uh, ook op de longen en in ernstige gevallen heb je gewoon beademingsapparaten nodig. En daar houden de meeste uh, Britse Formule 1-teams zich mee bezig. Onder andere ook het team van Max Verstappen en Mercedes. Dat denk je van, Mercedes is toch een Duits merk? Nee, ze zijn uh, in, uh, in Formule 1-termen zitten ze in Engeland. En daar maken ze dus uh, deze apparatuur. Allemaal bedoeld om de mensheid op dit moment te dienen en wellicht... Dat er na deze crisis weer een, ja, wat wedstrijden komen. Daarvan denk ik, ja, ik weet het niet. Of dat ooit nog in deze huidige vorm nog gaat plaatsvinden. Dat, dat, daar heb ik mijn, ook mijn twijfels over. Want ik denk dat de wereld er drastisch anders uit gaat zien. Dat geldt voor heel veel mensen, denk ik. Um, ja, wat ik al zei, we zijn zo'n beetje aan het eind gekomen. Morgen ga ik sowieso praten met Leon van Nes over uh, het uh, verhaal van uh, de, de, de kerkdiensten die opgenomen worden... en waar, die, uh, ja, waar hij uh, dan tegenaan gelopen is. Van Ben Zonneveld hebben we al het een en ander kunnen horen. We zijn bezig om het gras voor elkaars moeten weg uh, te maaien, heb ik het idee. Maar ach, dat, dat is dan een beetje uh, buizaak. Uh, daar zit natuurlijk ook in uh, het, uh, het verhaal weer van Jelmer uh, Koper... die dan uh, weer het nieuws uh, gaat uh, brengen rondom alles wat uh, met uh, het... Uh, ja, waarin de tijd waarin we leven. Ik sluiten we maar weer mee af. En uh, natuurlijk zit Benson veld er uiteraard ook uh, weer in uh, morgen. Um, natuurlijk een vast gegeven in dit programma. Fleetwood Mac en Don't Stop, tot morgen.